Vijf uur, Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De storm die in de Filipijnen een spoor van vernieling heeft achtergelaten... heeft nu ook in China slachtoffers gemaakt. In het zuiden van het land zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. De storm Haiyan is inmiddels geen orkaan meer... maar bereikt nog altijd snelheden van 100 kilometer per uur. De storm ging in China gepaard met zware regenval. Het natuurgeweld bracht voor honderden miljoenen euro schade toe aan landbouw en visserij, meldde Chinese staatsmedia. Het zwaarst getroffen werd het eiland Hainan. Daar raakte een vrachtschip stuurloos en drie bemanningsleden vonden daarbij de dood. Verder werden mensen geraakt door rondvliegende voorwerpen. Thailand krijgt toch geen amnestiewet voor de schuldigen van het politieke geweld van de afgelopen jaren. De wet die anderhalve week geleden werd aangenomen door het Huis van Afgevaardigden is in de Senaat gesneuveld. Het geweld na het afzetten van premier Taksin in 2006 heeft zeker honderd levens gekost. De huidige premier Taksins zus wilde met de wet de rust terugbrengen, maar dat werkte averechts. De afgelopen dagen waren er massale betogingen tegen de wet. Tegenstanders vreesden de terugkeer van taxin. De Senaat gaf gehoor aan de protesten en stemde unaniem tegen. Bij een kameel in het oosten van Saoedi-Arabië is het MERS-virus gevonden. Dat heeft het Saoedische ministerie van Volksgezondheid gemeld. De ontdekking bij de kameel is volgens het ministerie een doorbraak... in het onderzoek naar de oorsprong van de dodelijke ziekte... Mers werd in augustus ook al eens gevonden bij een vleermuis. Maar onderzoekers bleven ervan overtuigd dat het virus door een ander dier. dat directer in contact komt met mensen, wordt overgedragen. Het virus heeft in het Midden-Oosten sinds de ontdekking een jaar geleden. al meer dan 60 slachtoffers gemaakt. en is verwant aan het SARS-virus. dat in 2003 zo'n 8000 mensen het leven kostte. Het weer. Morgen eerst regen of motregen. Het wordt maximaal 7 tot 10 graden. Later op de dag vanuit het Noordwesten droog en dan klaart het op. En dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Goedemorgen, het is uh, 2,5 minuut over vijf. Welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht van 12 november 2013. In dit uur vliegen we met hoge snelheid naar het uh, rampgebied op de Filipijnen en uh, Vietnam. We gaan praten met Nederlanders die daar wonen. Hoe is het daar nu? Hoeveel geld is er nog nodig? Zijn de cijfers alweer meer helder? U hoort het allemaal uh, dit uur. Verder praten we met wereldkampioen Damme, Ton Seibrands. Samen met hem blikken we even terug op het leven van Jannes van der Wal. De jong gestorven Damkampioen die op deze datum maar heel lang geleden werd uh, geboren. En de komende dag staat in het teken van de terugkeer van het Nuons Solar Team. 10 oktober wonnen zij de World Solar Challenge in Australië. En vandaag landen zij op Schiphol. En samen met Tom Boon kijken we naar ze uit. Maar eerst muziek. is de nacht. de nacht. Het nocht. is de nacht. Het So the Bible says, and it still is news of Mama Mary. Yes, the strong get more While the weak ones fade Empty pockets don't ever Seem to make the grave Mama make have his. And hop of me have But God bless the child That's got his own That's got his own That's got his own mm -hmm. Tell it like it is, Gio When you got money mm -hmm. You've got a lot of friends Always hanging round the door When, When your, your money's, money's gone, gone The spending is it. That just Don't come around Anymore The better Rich relations give cross the bread And stuff You can help Yourself and Papa, he may have, but God, but God, bless the child, bless the child, that's got his own, that's got his own, that's got his own, that's got his own, that's got his own, His mm has -hmm. mm -hmm. got his own. Mm has -hmm. got his own. Mm has -hmm. got his own. Has got his own. Het kan u haast niet ontgaan zijn. De tyfoon Haiyan, duizenden doden vielen er op de Filipijnen afgelopen vrijdag op zaterdag nacht. Vietnam daarentegen kwam er vrij genadig vanaf. En vandaag, of eigenlijk gisteren is dat alweer, opende Giro 555 haar rekening om geld te storten voor noodhulp. In dit is de wereld bellen we met Matthijs Terlune. Hij werkt bij de Beto Foundation en woont in Cebu City op de Filipijnen. En we praten ook met Sebastian Dinyens. Hij is journalist en woont in de hoofdstad van Vietnam, Hanoi. Goedemorgen beiden. het uh, de... Even eerst uh, naar, uh, naar de situatie op de Filipijnen en dus even naar Matthijs Terlune. Hoe is de situatie daar uh, op dit moment? Want jij bent echt in, uh, in, op de Filipijnen, hè? Ja. Kun je nou, iets zeggen jij over hebt, de situatie uh, ja, wij zijn op zaterdag en gisteren zijn wij naar het, uh, het schiereiland van de Filipijnen op Cebu gereden. En daar was de situatie heel erg slecht. Uh, daar was uh, 100% van zowel huizen als uh, verbossing is, uh, is gewoest. Ja. En, uh, uh, want jij, jij zit daar namens de, de organisatie Bethel Foundation. Is, is dat een lokale hulporganisatie? Ja. Wat is er precies? Nee, dat is, een, uh, dat is een, een organisatie die we in China hebben opgezet, tien jaar geleden. En in China geven wij onderdak en scholing aan blinde weeskinderen. Een jaar geleden zijn uh, de stichter en ik naar Cebu verhuisd om hier een nieuw project op te zetten. En hier in Cebu geven wij door middel van paarden en uh, honden therapie aan geestelijke en lichamelijke gehandicapten. Oké. Okay. En uh, dat betekent eigenlijk dat jouw, dat jouw normale vorm van hulpverlening... eigenlijk niks te maken heeft met bijvoorbeeld noodhulp zoals nu nodig is? Nee, eigenlijk niet. Uh, het was uh, zaterdagochtend uh, bedacht. En uh, twee uur later uh, hebben we de reis gekocht. En drie uur later zaten we in de auto oprecht naar het noorden. Oké, okay, want dat is wat jullie nu aan het doen zijn? Voedsel en dergelijke verspreiden onder, onder de getroffen gebieden? Ja, op, uh, we kregen te horen... dat. Uh, op zaterdag de noordelijkste gebieden nog steeds niet bereikbaar waren toen zijn we erop uitgegaan met een vrachtwagen en een auto met kettingzagen en uh, sleepkabels om de weg vrij te maken ja. dus die is nu van noord naar, uh, naar zuid is die vrij en wij wisten op het uh, noordelijkste puntje aan te komen nog voor de, de pers en de, en de EHBO en dat is uh, heel erg bijzonder uh, om die mensen daar te ontmoeten en de eerste zijn die zijn van, van ...op Opschadelijk tegenkwamen omdat de telefoon niet werkte. Nee. Gisteren zijn we nog op uit geweest op zo'nzelfde missie, maar hebben we de uh, wegen naar het oosten en het westen vrijgemaakt. En op beide dagen hebben we voornamelijk rijst uitgedeeld en uh, een basishulp. Ja, hoe, hoe gaat het dan in de praktijk? Want ik kan me voorstellen dat jullie veel minder rijst en ander voedsel bij hebben dan dat er nodig is. Want dat zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die, die even zonder al die basisbehoeften zitten. Ja, precies. Nou, gelukkig kennen we hier iemand die uh, in rijst handelt. En op elk moment ongeveer een half miljoen zakken in opslag heeft. Dus die, uh, die heeft ons uh, gesponsord met rijst. Uh, we hebben die vervolgens onderverdeeld in uh, zakken van vijf kilo. Daar kan dus een klein gezin een week van leven. En die hebben we tijdens het rijden door het raam of over de, andere, over de zijkant van de vrachtwagen uh, aan mensen uitgedeeld. Voorzichtig om niet te stoppen, want als je stopt, dan is de kans dat je belaagd wordt. Ja, dat gevaar is er ook. Hè? Het, het, het risico, want iedereen denkt natuurlijk ook ja, ook bijna logisch gezien menselijk, gewoon eerst aan zichzelf. Hoe, hoe zou jij de sfeer typeren onder ja. de bevolking op dit moment? Ik bedoel, we zien op het journaal natuurlijk allemaal aangeslagen, geschrokken, verdrietige mensen. Is dat ook de sfeer die jij proeft overal? Mm -hmm. Um, nou, dat is het, het frappante. Ondanks dat het een enorme verwoesting heeft... en heel veel mensen geen huis meer hebben... maar ook niet meer, zelfs niet weten... waar die spullen helemaal heen maar in zijn gewaaid... waren mensen toch erg... nou, relatief... Um, ik zou niet zeggen vrolijk... maar uh, positief onder de omstandigheden. We pikten onderweg veel luchters op... en die waren goed lachs... en die, die hadden veel plezier met het uitdelen van rijst. Uh, mensen die het spraken, mensen die er tegenkwamen... Uh, waren, waren verrassend, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Veerkrachtig is misschien het woord. Ja. Hoe, hoe zou dat komen? Ja. Nou, uh, het zit, in deel zit het in de, in de cultuur hier. Men is, erg, uh, men is erg vrolijk en goed last van nature. Ik denk ook dat het kwam omdat het gebied wat we bezochten, het noordelijkste punt. Wonen zo, de mensen die daar wonen zijn zo arm, die hebben van zichzelf al heel weinig. En de huizen die daar stonden waren voornamelijk bamboe en mede daarom denk ik dat er ook heel weinig slachtoffers zijn gevallen op dat deel van het eiland. Ja. Het hoogste wat wij hoorden was rond de 50. vijftig. Um, het is namelijk voor hun voornamelijk materiële schade, maar uh, niet, zozeer, niet zozeer persoonlijk of in, uh, of in levens. Ja, precies. Dus dan, en ze, zijn dan, ze hebben het overleefd en wat ze zijn kwijtgeraakt, dat was toch al bijna niks. Ja, dat is aan de ene kant heel treurig, maar aan de andere kant een, een, een bizar geluk bij ongeluk. Ja, begrijp ik. Eventjes naar Sebastian ja. Dinjens. Uh, uh, ook goedemorgen vanuit deze kant. Jij bent programmadirecteur van het medisch comité Nederland-Vietnam. Jij zit ook in Vietnam op dit moment. Uh, ja. Een land wat eigenlijk uh, uh, er goed mee is weggekomen. Kan ik dat zo stellen? Ja, zeker. Zo wordt het ook echt uh, ervaren hier. Um, uiteraard heeft iedereen uh, gezien wat, uh, wat voor een uh, ravage het allemaal achtergelaten heeft op de Filipijnen. Ja. Dus men is hier uh, erg opgelucht uh, uh, voor de, voor de eigen, uh, eigen bevolking. Want even voor duidelijkheid, uh, het lag in de lijn der verwachting eigenlijk letterlijk... dat, dat het tyfoon na uh, de Filipijnen Vietnam zou gaan raken. Ja, zeer zeker. Ja, hij, ging, uh, hij is ontstaan uh, ten oosten van, uh, van de Filipijnen. Hij heeft toen dus huisgehouden op de Filipijnen zelf... En trok toen verder westwaarts. Uh, en dat er inderdaad, uh, daar ligt uh, Vietnam is daar de, de eerstvolgende kust, uh, kustland... Uh, die dan in de lijn van de, van de tyfoon zou liggen. Ja. En uh, uiteindelijk viel het heel erg... er waren wel, wel echt heel veel mensen geëvacueerd... maar uiteindelijk uh, ja, de storm die nog overbleef toen hij aankwam, die was maar vrij gering. Ja, en niet alleen dat. Hij is ook uh, fors van richting veranderd. Uh, als je kijkt naar de voorspellingen van twee dagen excuse, voordat hij bij uh, Vietnam aan land kwam. Ja. was nog de verwachting dat hij heel erg in het zuiden zou komen. Mm -hmm. Maar hij is ontzettend afgebogen naar het noorden toe. Uh, met als resultaat ook dat dat wat langer duurde voordat hij aan land kwam... en dus er meer gelegenheid was voor de storm om kracht te verliezen. Yeah. Uh, en hij ook niet geland is uh, uh, waar, waar men er vanuit ging. En eigenlijk in een relatief uh, uh, verafgelegen... nou, niet verafgelegen zou ik niet zeggen, maar uh, uh, niet in, uh, in, hoe zeg, niet in de directe stroom van de... Van de uh, tyfoon is gekomen, maar in het noorden is geland bij de grens van China. Ja, en, en, en toen is, hij daar aankwam was het waarschijnlijk al een beetje af, uh, zo zover afgezwakt dat het niet veel meer schade aan kon veroorzaken. Ja, exact. Er was wel, wel een zorg dat hij naar. Want het ging wel naar een industriegebied uh, toe, naar een, een haven, Haifong, uh, landen iets, uh, iets uh, zuidelijker daarvan. Maar. Uh, en dat daar was nog wel het risico dat hij daar veel economische schade zou aanrichten. Dat is nog niet duidelijk of dat zo is. Maar toen de storm aan land kwam, was die windkracht 11-10. Nou ja, en dat, dat is al goed te weerstaan natuurlijk. Ja, zeker vergeleken met wat het was. Wat, wat is precies ja. de, de, de sfeer in Vietnam? Ik kan me voorstellen aan de ene kant blijdschap. Want het is, het is anders dan dat ze verwacht hadden. Dus ze zijn uiteindelijk niet getroffen. Maar is er ook bijvoorbeeld veel medeleven met de, met de Filipijnen? Ja, enorm. Ja, dat is, uh, ja, wat ik al zei: de ravage is, ja, uiteraard voor de hele wereld is het, uh, is het best wel. Uh, uh, um, um, aangrijpend om te zien. Uh, dat is voor Vietnam niet anders. En uh, Vietnam en Filipijnen delen natuurlijk eigenlijk ook al... heel veel tyfoonleed, om het zo te zeggen. Omdat die tyfonen eigenlijk doorgaans precies op deze manier verlopen... dat ze eerst de Filipijnen aandoen en daarna Vietnam. Ja. En dan is het altijd maar de vraag welke van de twee het hevigst, hevigst getroffen wordt. Dus er is een soort gedeelde smartgevoel uh, uh, bij, uh, bij in Vietnam... Uh, met de Filipijnen. En nu in dit geval is het dan een, uh, een meevallen voor Vietnam... en een tegenvallen voor de Filipijnen. Maar er is heel veel uh, uh, sympathie en heel veel... Uh, um, um, ja, de, de, de emoties worden wel gedeeld. En, en men, uh, het is wel redelijk uh, het leeft wel, absoluut, wat ja. er bij de Filipijnen gebeurt. En er is veel medeleven. En vertaalt dat zich ook concreet bijvoorbeeld in noodhulp vanuit Vietnam? Helpen die buurlanden elkaar daar? En bijvoorbeeld China, stelt die ook noodhulp beschikbaar? Ja, nou of, of China noodhulp beschikbaar stelt, dat weet ik niet direct. Maar Vietnam in ieder geval wel. De, de regering uh, hier die heeft al een kleine bijdrage geleverd, maar de verwachting is ook dat de. ...de burgers gevraagd wordt om een, uh, om een bijdrage. Dat is nog niet gebeurd. Maar dat is bijvoorbeeld bij Katrina, om een voorbeeld te noemen, is dat wel gebeurd ook. Dus dat, ik, ja, dat ligt in de lijn der verwachting dat dat nu ook gebeurt. Oké. Okay. Hoe zit dat eigenlijk daar in, uh, in Vietnam? Uh, ik, uh, do, uh, nou, misschien is het een beetje een domme vergelijking... ...maar ik denk dan even aan Nederland, dat wij altijd zo klagen... ...als er dan iets heel erg voorspeld wordt... ...en dat blijkt allemaal mee te vallen en er zijn allemaal maatregelen getroffen. We dan willen zeggen, ja hallo, zo'n code rood, doe ze even normaal. Uh, uh, ja, daar zijn ze natuurlijk heel wat anders gewend, ook qua stormen. Komt dat ook voor dat mensen denken: Nou, wat de onzin dat, dat grote alarm hebben we allemaal moeten evacueren, terwijl er uiteindelijk niks aan de hand is? Uh, ja, dat gebeurt wel, maar, maar ik moet heel eerlijk zeggen: in dit geval is dat niet gebeurd, want. Ja, natuurlijk de, de schaal van deze storm was, was ja, letterlijk uh, eigenlijk van de schaal af... die, uh, die, die, die ja. was zo groot als het die ooit geweest is. Um, dus um, daardoor waren de mensen... er was niet een soort uh, gevoel van dat je daar te veel gewaarschuwd voor kon worden... Um, er zijn natuurlijk wel 800.000 mensen geëvacueerd, gedwongen geëvacueerd. Dat is nogal wat. Uh, daarvan konden een dag later 500.000 alweer terug, omdat de storm van koers veranderd was. Ja. Uh, vrij fors van koers veranderd was. En uh, uh, eigenlijk het, het tegendeel is eigenlijk waar dat in het noorden men zei: Jeetje, wij zijn eigenlijk te laat gewaarschuwd, Want, uh, omdat er alle, alle aandacht naar het zuiden uitging. Ja, terwijl uiteindelijk um, de storm uitweek naar het noorden. Precies. En hadden we dat niet moeten voorzien? Nou ja, goed. Uh, ik denk dat iedereen die wel de afgelopen dagen naar zo'n radar heeft gekeken... wel weet hoe moeilijk het is om zo'n storm te voorspellen. Ja. Maar als er een gevoel was, en als er, dat, dat wordt ook echt wel belicht... is van waarom, waarom, waarom kunnen we dat eigenlijk niet eerder voorspellen welke kant die op gaat... zodat we weten waar we het moeten voorbereiden. Ja. Want je moet weten, Vietnam is een, een, een kustland wat uh, duizenden kilometers strekt... Uh, echt een langgerekte strook is. Dus het is wel enigszins belangrijk om te weten waar zo'n tyfoon dan komt. Want uh, het is een hele grote, heel groot stuk land wat je, uh, wat je anders moet gaan voorbereiden. Ja, wat zijn die voorbereidingen dan daar? Want in Nederland denken we snel aan grote dijken. Maar ik kan me voorstellen dat dat met die, met die omvang van die stormen en tyfonen daar helemaal niet helpt. Nee, dat klopt. Um, de, de, je hebt... Um... Het hangt een beetje af van de, van de, van de huizen, ook waar je, waar je bent. Um, maar voor de stenen huizen, er wordt gewoon alles gebarricadeerd. En alles, uh, nou, houten huizen is al een stuk moeilijker. Uh, er wordt heel veel met zandzakken gedaan. Um, Vietnam is natuurlijk ook een autoritair land, een gecentraliseerd land met een sterk leger. Dus die wordt ook opgetrommeld en die, die, die helpt uh, onmiddellijk mee. En dat, uh, dat is echt een hele actieve en uh, positieve rol die het leger daar speelt. Ja. Um, uh, dus, dus er wordt met heel veel met zandzakken en, en barricades en allemaal dat soort dingen uh, gewerkt. Gewoon klassiek stroomvoorbereiding in die zin. Het enige waar helemaal niet op voorbereid, niet, nou helemaal niet zou ik niet zeggen, maar heel weinig op voorbereid wordt, is, is um, overstromingen, omdat dat bijna niet te voorkomen is, inderdaad. Je zegt, in Nederland denken we aan dijken. Nou, in Vietnam zijn die niet zo uh, uh, alom tegenwoordig. Nee. Uh, dus uh, om die reden er, uh, zijn overstromingen... die worden eigenlijk een beetje gezien als een, een niet te vermijden uitvloeisel ervan. Met ook heel veel economische schade en uh, mensenlevens uh, vaak tot gevolg uh, bij tyfonen. Maar uh, gelukkig in dit geval uh, slechts een uh, veertiental doden. Dus dat is uh, heel erg meegevallen. Ja, maar echt een kwestie van kun je niet tegen wapens gewoon hopen dat het niet te vaak langskomt. Ja, nou ja, en, en ze, ze komen vaak genoeg langs. Ja. Er is uh, de ff, twee stormen geleden, om het zo te zeggen, in deze deze dit tyfoonseizoen. Storm nummer 13, dit was storm nummer 15. Storm nummer 13 was uh, heel erg onderschat en had redelijk forse schade achtergelaten. En daardoor ja uh, uh, uh, zijn mensen nu wel, die, die waren gewoon bijna, ik zou bijna zeggen routineus uh, aan het voorbereiden erop. Ja. En er zijn delen ervan waar je absoluut niet op voor kan rijden en dan hoop je het maar. En delen die je wel kan en dat doe je dan maar en je voor het beste. Ja. Even nog naar uh, Matthijs Terlune. Jij bent op dit moment in, uh, op, op de Filipijnen. Uh, misschien is dat, dat het feit dat ze zo okay. ja, bijna, ik zou zeggen, gewend zijn aan dit soort uh, or orkanen. Misschien dan niet van dit formaat, maar in ieder geval iets minder. Dat ze ook misschien toch snel weer een beetje veerkrachtig en vrolijk zijn. Uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben is. Uh, wat je de hele tijd hoort in het nieuws is dat het zo onduidelijk is hoeveel. Uh, ...doden er nou precies zijn... ...wat nou precies de schade is... ...wat, wat is precies de vordering... ...of hoe zul jij die in het in kaart krijgen... ...van de schade van deze tyfoon? Het ja, is inderdaad heel moeilijk om te zeggen... ...omdat uh, alle telefoonmasten ook zijn weggevaagd. Uh, hmm. ...zoals nu nog, als ik naar doordraai... ...binnen een uur... Uh, ja, val je van de radar... ...en werkt de telefoon niet meer... Um, ...het in kaart brengen van schade is... ...zal erg moeilijk zijn... Uh, ...ik... Ik denk persoonlijk niet dat, uh, en ik hoop natuurlijk ook niet dat het loopt op zal lopen tot 10.000 doden. Uh, er zijn inderdaad heel veel mensen vermist, maar er zijn ook veel mensen vermist omdat er gewoon geen contact mee kan worden gemaakt. Ja. Um, het, uh, het, het schatten en het, het gokken naar de schade, uh, het is, dat wordt heel moeilijk. Dus er met teams eerst heen moeten komen om te zien uh, hoe is de situatie is. Maar als, als het heel concreet gaat ja, om bijvoorbeeld moeilijk, de verdeling van noodhulp... dat lijkt me dan ook heel moeilijk in te schatten. Waar, waar moet je nou precies naartoe met al die hulpgoederen? Eh, speelt dat ook dat dat heel lastig precies. in kaart is te brengen? Uh, ja, dat stoort, dat stoort ook. Gelukkig is uh, nu waar, het eiland waar ik ben en overal waar ik ben is het goed bereikbaar. Dus je kan binnen een dag uh, um, een, een evaluatie maken van het heen. Zo is het. Uh, waar op het moment de meeste mensen de uh, grootste vraag naar, uh, naar hebben is natuurlijk voedsel en uh, schoon drinkwater. Uh, gisteren toen wij door het gebied reden, zagen we al en hoorden we ook veel hamers en zagen en werden er al alweer nieuwe rotan hutjes in, uh, in elkaar gekimmerd. Yeah. Uh, dus mensen waren alweer weer bezig om, om hun spullen bij elkaar te raken en op te bouwen. Ja. Yeah. Toch een mooie veerkracht om te zien. Een vraag die je in dit programma hier geval, want we hebben het er eerder deze nacht al even over gehad... die bij Bellers veel naar voren komt, is natuurlijk van, uh, moet ik geven ja of nee? En daarbij automatisch ook de toch licht kritische vraag van, komt dat geld wel goed terecht? Als ik dan geef aan Giro555, uh, wat, wat zou jij daarover kunnen zeggen, Matthijs? Heb jij het idee dat dat goed terecht komt? Uh, ja, wat ik geef aan 555 uh, wat zal zeker gebruikt worden. Ik weet niet hoeveel daarvan, maar dat zal zeker gebruikt worden. Um, en als mensen dat niet vertellen, kunnen ze naar mij geven. <laughs> ja, heel slim. En dan even, uh, waarschijnlijk niet persoonlijk aan jou, maar aan de organisatie waar jij voor werkt. Ja, precies, precies. Uh, en dat, uh, dat is voor ons natuurlijk heel makkelijk. We, hebben het hier niet, uh, we kunnen hier makkelijke paar dagen tussen uitnemen en uh, zelf de boot gaan smeren en alles... Uh, aan uh, mensen hier uh, uitdelen en uh, we geven zo uh, op zaterdag 170 zakken rijst en dan gisteren nog 81. Dus we bereiden ons momenteel voor om uh, woensdag, dus morgen alweer, uh, weer op uit te gaan. En dat uh, het werkt heel vlak uh, heel en heel effectief. Okay. Maar het is natuurlijk directe hulp, uh, structurele hulp. Zo, uh, zo, dat kunnen wij niet bieden en dat zal zeker nog lang en... en veel gaan duren en kosten. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval kunnen mensen, als ze dan niet een uh, 5-5 trouwen, naar de Bethel Foundation gaan. En uh, Sebastian, hoe, hoe zie jij dat? Dat, dat, dat, dat nou ja, toch een beetje cynisme als het gaat om hoeveel blijft er aan een strijkstok hangen als ik geef voor 5 Ja, nou, kijk. Er is, een, er is een plaats voor die discussie. En ik, die vind ik, de discussie op zichzelf vind ik terecht. Um, uh, uh, wij ontvangen ook uh, subsidie vanuit de overheid voor bepaalde projecten. En daar, daar letten we ook heel erg op, op wat, uh, wat er inderdaad aan de strijkstok blijft hangen. En wat noodzakelijke kosten zijn die je, moet, die je maakt simpelweg voor, voor het geven van die hulp. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik um, na zo'n crisis, vind ik dat niet echt... Uh, het moment om, voor, om, om daar echt helemaal in detail op in te gaan. Want we weten wel dat een groot deel, groot deel van die hulp althans uh, gewoon goed terecht komt. Uh, ook uh, geoormerkt blijft voor waar het voor is. Dus ook zelfs als het wat langer duurt. Inderdaad vaak besteed wordt aan die, aan die structurele hulp uh, uh, uh, die je net al genoemd werd. Uh, die ja. ook nodig zal zijn. Dus in, in zekere zin denk ik ja er is een soort plek voor die discussie. Maar op dit moment uh, de de hulp is hoog, uh, de nood is hoog genoeg uh, en de hulp komt goed. Goed genoeg terecht. Dus ik zou zeggen: geef vooral een 5 en 5. Zou ik het zo kunnen zeggen: zelfs al blijft er wat aan een strijkstok hangen, dat mag geen excuus zijn om niet te geven. Ja, nou kijk, die strijkstok, um, uh, die strijkstok moet je je afvragen wat dat is. Uh, want er zijn, er zijn hele valide redenen om uh, een strijkstok te hebben in die zin. Kijk, strijkstok is, het is niet dat het, dat het gewoon weggesluist wordt en op iemands privébankrekening komt. Het gaat dan vaak gaat dan de discussie van heb je misschien te veel managers in je organisatie? Of heb je misschien te veel ondersteunend personeel. Allemaal dat soort nou ja, of details. Of terug, terugkijkend naar vorige natuurrampen is wel eens de discussie van... Hey, de, dan bleek er achteraf nog geld over te zijn wat niet gewoon besteed kon worden. Klopt. Klopt, nou, dat, dat is wel een, een uitdaging. Ik, ik vermoed dat dat ook in dit geval een uitdaging zal zijn. Maar dat geld is wel uiteindelijk wel allemaal besteed. En ook wel op de, op, uh, voor uh, het bestemde doel. Dus in die zin ook, ik denk niet zeg maar, de, de verwachting dat al het geld dat nu gestort wordt... dat dat meteen allemaal uitgegeven wordt en meteen heel zinnig is. En, en ik denk dat dat niet... Uh, het, zo werkt het niet. Uh, er is inderdaad acute hulp nu nodig. Mm -hmm. En er is ook structurele hulp later nodig. En uh, dat geld van, van Giro 5 en 5 kan voor beide dingen aangewend worden. En dat lijkt me meer dan welkom voor, uh, voor, de, voor, de, voor de situatie waarin de Filipijnen zich nu bevinden. Oké, okay. ik, uh, ik ga jullie bedanken. Sebastian Dinges en uh, Matthijs Terlune En uh, veel succes vanuit Filipijnen en Vietnam. Met, uh, met nou ja, het in kaart brengen van de situatie en hulp, uh, hulp verlenen. Dank voor jullie bijdrage vanochtend. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Zometeen uh, spreek ik met een, uh, een, een grote dammer. Uh, Ton Seibrands. En die, uh, die uh, blikt met mij terug op het leven van een andere dammer die niet meer leeft, maar wel op deze dag geboren werd. Uh, een jaar of vijftig geleden. Wie dat is, uh, dat hoort u zometeen. Maar eerst muziek. is de nacht. De EO. Het is vandaag 12 november en dat was 57 jaar geleden de dag waarop Jannes van der Wal werd geboren. Nu denkt u misschien, wie was dat Jannes van der Wal? Nou, dat was een van de grootste dammers die ons land ooit heeft gekend. En bij ons in de studio is Ton Seibrand, dat is een andere, of, nou, ook een van de grootste dammers die ons land ooit heeft gekend. Zeg ik dat zo goed, meneer Seibrand? Ja, ja, ja. ja. Dat is mooi om te horen, ja, toch? Ja, ja, ja. Want u was wereldkampioen in welke jaar? Uh, ik was uh, ja, behoorlijk wat jaren voor Jannes. Uh, ik was in 1972 en in 1973. Dat is al een en tijdje terug? Dat is behoorlijk lang. Uh, ja. Uh, ik heb net uh, twee weken geleden met een van mijn beste vrienden heb ik gevierd dat het 40 jaar geleden was dat ik voor het laatst uh, wereldkampioen was. En Jannes is dus wereldkampioen geweest 1982. Oké, okay, dat was ja. een paar jaar nadat u wilde... Ja, ja, maar mijn positie was toen al heel... Ik, ik ben namelijk na uh, 74, na het behalen van die tweede wereldtitel... ben ik uh, uh, gestopt okay. uh, voor een behoorlijk lange tijd. Ik wil even met u naar, ja, uh, naar de, die andere dammer, ja. Jannes van der Wal. Ja. Vandaag uh, 57 jaar geleden geboren. Kent u hem goed? Uh, ik heb hem een uh, behoorlijk lange periode uh, heel goed gekend. Uh, tussen 76 en 81 uh, zijn we heel dik uh, bevriend geweest. Uh, in ieder geval op, op, op wat Dammen betreft. En, uh, zoals, ik, ik weet niet, het zou kunnen dat ik zelfs een rol heb gespeeld bij uh, zijn uh, beroepskeuze, zeg maar, want. Hij was in 1976 uh, vanuit Friesland naar Groningen gekomen. had zich ingeschreven als wiskundestudent. Uh, maar daar deed hij geloof ik niet al te veel aan. En zijn hart lag overduidelijk bij het dammen. En toen heb ik hem, geprobeerd hem te pushen in de richting van uh, profdammer worden. En dat heeft hij inderdaad gedaan. Maar dat zou hij wellicht zonder mij ook hebben gedaan. Bovendien gaat er een aardige anecdote die hem hij mij een keer vertelde, ik weet niet, ik kan me nauwelijks voorstellen dat het waar is, maar hij heeft me een keer verteld dat hij naar een bureau was geweest uh, waar ze uh, je helpen bij uh, je beroepskeuze bepalen. En uh, toen zou er zijn uitgekomen dat hij het meest geschikt was uh, om profdammer te worden. Nou, nah, dat, dat, dus dat kan Dat kan. optie zijn. Zo heeft hij het mij verteld. Is dat een mogelijke uitkomst maar, als je een beroepsgesloed <laughs> doet? Dat wist ik helemaal niet. Nee, ja, wie weet. Dus hè, misschien Maar dan goed. Komen. Maar met, e, even. Wat, met, wat, ja? wat voor man was dat? Die, die ja, jongens, was, want hij is al een, een tijd lang overleden, In 1996, 96. 96 ja. Dus Heel jong. Ja, op 39ste. Ja. Die kennen hem niet echt? Die, nee, misschien niet. Hoewel toch wel uh, tot op de dag van vandaag uh, nog wel steeds bekend is. Uh, In ieder geval binnen dat, de zien Ja, maar ook daarbuiten. Uh, dat hij uh, bijvoorbeeld bij Mies Bouwman... Uh, vlak nadat hij wereldkampioen was geworden... weigerde te antwoorden op de vraag... Uh, of, of domweg niet kon antwoorden op de vraag... Uh, hoe oud ben je, ja. Nou Dat is goed dat, dat u dat zegt. Nou, dat dat, daar gaat, hebben we ja. een mooi fragmentje van. Misschien oh, moeten dat, daar... is, ja, dat is verrassend. Gaan we samen eens even een stukje van kijken. Je moet ze de hele tijd lachen hoor. Je ziet het niet altijd, maar hij lacht wel. Waarom moet je nou lachen, Jannes? Is nou. dat een rare vraag? <lacht> <lacht> Jannes, zeg eens. Hoe oud ben je? <lacht> <lacht> Waarom is dat een vreemde vraag, Jannes? Wie eerste, eerst ik het zeg of zo? Volgende vraag, Jannes. Wanneer ben je. Het is een beetje een, een raar moment. Ook een beetje gênant maar het wordt dan op een gegeven moment ook wel grappig, omdat. Ja, hij slaat dicht, maar hij, hij zit toch ook wel een beetje te lachen erom. Maar het lijkt alsof hij het antwoord gewoon niet weet. Weet, weet u wat er gebeurd is toen? Ik weet niet wat er... Uh, nee, nee. Heeft nee, u hem toch? erover gesproken? Ik heb er nooit over uh, gesproken of aangesproken. Maar ja, het, ik, weet, ik herinner me wel dat ik... Ik zat natuurlijk ook voor de tv uh, destijds in uh, gespannen wat dacht afwachting. En ik vond het wel heel gênant eigenlijk. Ja, uh, toch wel gênant? En, maar, maar goed, en er zijn meer dammers die het... Uh, ja, want het is natuurlijk een uitgelezen gelegenheid... Om, eh, om je sport te promoten en om dan helemaal dicht te vallen zodat de mensen denken van uh, wat een merkwaardige halve zolder zijn, die <laughs> dammers. Dat is... maar, maar toch had hij zijn ook, ook wel iets van sympathie. Het was ja, echt een ja. beetje een vreemde vogel. Het was, ja, en er zijn ook mensen geweest uh, die het achteraf uh, heel anders hebben uitgelegd. en Die het werkelijk geniaal vonden om op zo'n uh, domme vraag uh, geen antwoord te geven. Ja, want hij moet het uh, toch wel uh, geweten hebben? Uiteraard, ja. ja, ik weet, ja. Maar goed, ik heb hem, ik heb hem daarover nooit... Uh, ja, ik weet niet hoe dat brein gesproken. van het dammen werkt. Dat er misschien dat opeens dan kan verdwijnen als een soort zwart gat. Nee, dat lijkt me... <laughs> lijkt hij uitgesloten. <laughs> nee. ja, maar goed, er zijn, daar hadden we het over. Er zijn uh, heel veel mensen die hem hiervan kennen. Ja. En van uh, drie jaar later... Uh, 1985, meen ik. Uh, dat hij, uh, deed hij mee in Utrecht. Uh, in de Domtoren werd toen het Nederlands kampioenschap gehouden. De laatste ronde vond plaats op een zaterdag. Maar Jannes, die, uh, iedereen zat natuurlijk gewoon in een hotel in Utrecht. Of, maar Jannes die, uh, vond het prettiger om thuis in Groningen te zijn. Die ging elke dag heen en weer. En, en die scheen toen uh, de nacht, uh, als we wel vaker het hebben doorgebracht... in uh, Denksportcafé de Evenaar... En s dus ochtends uh, keurig in de trein. Maar natuurlijk, uh, ja, wie valt er niet in slaap als hij een nacht doorhaalt? En trouwens, daar, heeft u, ja, daar moet u misschien <lacht> meer van weten als ja. presentator van nee, dit ik, programma. Ik, ik slaap altijd. Maar... Je, ik heb daar geen kampioenschap de volgende nee, nee, dag. Nee, maar goed. Hij, ja. hij wel. En hij heeft stond... die hele nacht voorafgaand aan een kampioenschap. Ja, hij in een café ja. Denksport zitten beoefenen. Ja, ja. En toen heeft hij zich ordinair verslapen in de trein. En toen heeft hij zich in de trein verslapen. En uh, toen hij wakker werd, was de trein... Alweer terug vanuit Utrecht of wellicht zoals Rotterdam weet ik veel. Uh, weer terug in Groningen en uiteraard was hij niet op tijd. Uh, en er waren geen mobieltjes dus en hij kon niet en even... Er waren nog geen mobieltjes dus, uh, dus die partij heeft hij reglementair verloren. En, en daar kennen mensen hem ook van. Dan waren ze boos goed, denk het, ik. Ja, dat, dat zal... Ja, Nou ja, ik, dat, dat weet ik niet of er destijds toen... Of er destijds sancties of zo of dat hij... Een, dat is het danboord in beslag is genomen. Ik weet, dat weet ik niet. Maar nee, haalt vooral, vooral zichzelf ermee, want uh, hij werd door die reglementaire nederlaag uh, eindigde hij toen niet bij de eerste drie in het Nederlands kampioenschap en hij moest op zijn minst derde worden om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap later dat jaar in Groningen. Hmm. Maar goed, dat was ik zeg het al, Groningen uitgerekend zijn woonplaats en toen heeft hij alsnog een startbewijs. Uh, voor elkaar ja, plaats gekregen hij okay. heeft wel een been gedaan, maar, maar het was dus een groot damme, maar niet echt een, een, een meester in time management om het maar zo nee, te zeggen. Nee, dat nee, zo zou ja, nee, het was een, een, een ja een beetje uh, buitenissig. Het was zeker geen ja geen doorsnee uh, type, geen doorsnee type. Nee, hij, had, uh, hij kon hij kon ook heel moeilijk beslissingen nemen. Uh, om één voorbeeldje te geven. Uh, hij logeerde een keer bij mij vlak voordat we naar uh, Rusland zouden gaan... voor de Interland Sochië uh, in Nederland in 1981. En ik klopte s'morgens op zijn kamerdeur. Uh, Jannes, wat wil je bij het ontbijt? Wil je koffie of thee? En evenals bij het interview met Mies Bouwman uh, kwam er geen antwoord. Dus ik na een minuut nog een keer, Jannes, uh, wil je koffie of thee bij je ontbijt? Toch niet zo'n... Penibele <laughs> vraag zou je zeggen, maar hij wist eh, het niet. Hij moest er echt oh, lastig ton, maar goed. Uiteindelijk werd het koffie gewoon. Weg. Maar, Terwijl we hebben het over de man maar, die, die meer dan 200 damspellen tegelijk kon spelen, die, die niet de vraag kan beantwoorden of die koffie of thee. ja, ja. Het was een beetje <laughs> eigenaardig. eigenaardig ja. Wat is er eigenlijk maar, aan de hand nu met het dammen in Nederland? Want als je, ik heb even de, de, de, de ranglijst gekeken de uitslagen van de wereldkampioenschappen van de afgelopen jaren. Het is Rusland, Rusland, Rusland. Alleen maar Rusland tot, wat is het, 15 jaar terug? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk, ja, Harm Biesma was onze laatste wereldkamer. Waar, zijn, In de, de jonge, 84, waar ja. zijn die jonge... Waar zijn de jonge Ton Seibrans, de jonge jongens? Uh, ja, maar die zijn er, die zijn er wel, maar... Uh, omdat, het, omdat de media uh, het dan niet meer zal coveren... als uh, vroeger uh, het geval was, uh, ontgaat dat... Uh, het is niet meer we, populair genoeg. Het is niet. Maar, uh, maar er zijn er tegen, toch? Als er een talent is. Mag ik een voorbeeldje geven? Uh, wij hebben in Nederland we hebben, uh, diverse uh, grote talenten. Maar het allergrootste talent daarvan is, naar alle waarschijnlijkheid. Uh, Roel Boomstra. En Roel Boomstra is nu 20. Vorig jaar op zijn negentiende is hij kampioen van Nederland geworden, senioren. En die Roel Boomstra die heeft uh, twee maanden geleden in Wageningen, eigen land. Een toptoernooi gewonnen door in de halve finale de voorlaatste Russische wereldkampioen te verslaan, Schwarzman. En in de finale Georgiev, de huidige wereldkampioen. Dat was op een zondag, dus ik de maandag daarna uh, de wereld draai door. Ik ga voor de televisie zitten, uh, s'avonds uh, Pauw en Witteman. Ja, ja. En ik heb de krant erop nageslagen. Niemand? Niets. Nee. En dat is onbegrijpelijk. Hmm. En kunt u dat dan niet een beetje uh, pluggen? Want u heeft er ook al een beetje... u heeft een column geloof ik in de Volkskrant over, over dammen af en toe. Kunt u niet zo iemand een beetje aandragen uh, heb, uh, bij de media? Uh, ja, ja nee. Sorry, ik moet u heel even corrigeren. Ik heb niet af en toe een uh, column in de Volkskrant. Ik heb uh, sinds maart 1976, dus bijna 38 jaar, heb ik elke week, elke zaterdag. Een, gewoon een, ja, vroeger heette dat een rubriek. De, de Damrubriek. Ja, ja. Nou, ik, ja. ik bedoel maar, dan heeft u toch één recht Ja, ja, nee, dus uh, ja, ja, week, maar he? niet van ja, ja. Dan moet u die Roep Boomstra even een zetje geven. Ja, nee, maar in mijn rubriek schrijf ik daar uiteraard over. Het Heb heeft ik al niet geschreven. een talkshow in geholpen. Maar dat, uh, nee. Helaas. Helaas. Maar op hem moeten we onze hoop vestigen, als ik het een beetje uh, Boomstra, maar je hebt ook uh, Pim Meurs, die is vijf jaar ouder, zes jaar ouder. En dan is er Martijn van IJzendoorn. En dat, dat zijn allemaal zeer uh, zeer veelbelovende jongeren. Toekomstige die, wereldkampioen? Uh, nou ja, hier Roel Boomstra wordt Alom uh, getipt als de eerstvolgende wereldkamp. Niet eens door mij alleen, uh, omdat ik toevallig uh, ook een trainer van hem ben. Oké, okay, okay. uh, Ben ik ook van Pim Meurs. Maar uh, nee, uh, Alom is het gevoel dat Roel Boom, nou ja, als iemand de laatste twee wereldkampioenen kan verslaan in een rechtstreeks duel, dan. Dan moet je ook gewoon het toernooi om het wereldkampioenschap een keer kunnen winnen. Ja. Dus mijn voorspelling is dat hij dat over twee jaar gaat doen. Volgend jaar is er geen toernooi om het wereldtitel, maar in 2015 wel. Nou, die voorspelling schrijven we op. Ja, we wachten het af met een beetje hoop. En misschien dat er dan ook weer wat meer aandacht van komt. Mooi in ieder geval dat ik er vandaag even met u over kon praten. Naar aanleiding van Janis van der Wal, die 57 jaar geleden werd geboren. Bedankt ons zijn Dit is de nacht. De EO. In 2009 lukte het niet, maar dit jaar was het anders. Het Nuon Solar Team wint op 10 oktober voor de vijfde keer de World Solar Challenge 2013. Dat was dan dit jaar natuurlijk in Australië. En vandaag komen ze aan op Schiphol, dat team. Op de Amsterdamse luchthaven staat Tom Boon. en werkt bij Media Relaties van Nuon en wacht op de leden van het Nuon Solar Team die over 10 minuten landen op Schiphol. Tom, goedemorgen. Goedemorgen, goed nieuws. Ze zijn inmiddels al geland. Ze zijn geland. Ja, we staan bij de aankomst te wachten tot ze zo door de douane komen met z'n allen. Oké, okay, spannend. En, en wat is dan het eerste? Wat je, heb je grote cadeaus bij je? Ga je ze om de hals vliegen? Wat, wat doe je dan? Nou, er staan in ieder geval heel veel mensen met, uh, met spandoeken. Dus uh, heel veel familie, vrienden en uh, collega's, ook van vorige Solar Teams, uh, staan hier uh, op ze te wachten. Kijk, en, en, uh, en ook nog pers? Of is dat toch? Ja, het, het hoogtepunt ja. was natuurlijk de dag zelf dat ze wonnen, 10 oktober, dus ook alweer even geleden. Ja, nee, dat klopt. Nee, er staan hier wel twee cameraproeven. Dus dat, uh, dat uh, komt uh, helemaal goed. Maar we hebben tijdens en na de race uh, al, uh, al heel veel media-aandacht uh, gehad. Dus uh, dat is prima. Ja, jij bent zelf uh, ook bij die Solar Challenge ja. geweest in, uh, ja. in Australië. Wat, ja, wat gaat er door hier. jou heen als uh, nou ja, uh, hoofdsponsor als je zo'n Nederlandse Solar als eerste over die finish ziet gaan? Nou, ik was er in 2011 uh, ook bij, toen lukte het net niet. Toen ja. uh, werden we tweede achter de Japanners en uh, ja, het is nu uh, wel, gelu wel gelukt. En uh, dat, uh, dat verschil uh, dat, uh, voelden we allemaal wel, dat het echt uh, zo super is om uh, ja, na twee keer uh, tweede te worden. Die, die bekerwinnaar naar Delft uh, te halen, dat was echt een uh, bijzonder uh, gevoel. Ja, want even voor duidelijkheid voor de mensen die het niet kennen... het kun je ook bijna niet ontgaan de afgelopen jaren. Maar het is, het is een soort wedstrijd in Australië uh, voor, uh, voor auto's op zonne-energie. En ja. de uitdaging is dan om zo snel mogelijk van Noord naar Zuid-Australië te komen, geloof ik. En wie dan het eerst is, die wint, toch? Ja, klopt. Je zet 3000 kilometer uh, racen. Je begint op zondagochtend en uh, ja, probeert dan zo snel mogelijk uh, uh, in, uh, in Adelaide in Zuid-Australië te komen. Je mag racen tussen 8 uur s ochtends en 5 uh, uur uh, avonds. En uh, ja, wij kwamen als eerste over, uh, over de streep in uh, vier, uur en, uh, twee, vier dagen en twee uur te rijden. Ja, en, en wat, wat doe je dan precies? Want je zou zeggen, ja, uh, er zijn vast standaard afmetingen die zo'n auto maximaal mag hebben. Dus iedereen plaatst een, uh, een set zonnepanelen op. Dan is het gewoon een kwestie van geluk. Maar wa, wa, waarin kun je dan onderscheiden als team? Nou, het belangrijkste is dat je wel een groot aantal regels uh, aan moet aan voldoen. He, je mag maximaal zes vierkante meter zonnepanelen hebben... Uh, je auto uh, moet vier wielen hebben, maar daarbinnen, en daar is het team van de TU Delft heel erg goed in, uh, is de, de uitdaging om de auto zo aerodynamisch mogelijk en zo efficiënt mogelijk te maken. Dat hij ja, van die zonne-energie die binnenkomt, zo min mogelijk uh, verbruikt, zodat je dat uh, zo goed mogelijk tijdens de race kunt inzetten. En dat, uh, ja, daar zijn we dus het beste in geweest. Ja, maar waar zit hem dat dan in? Kun je dat concreet maken? Ja, de, de auto is uh, ontworpen door een uh, compleet nieuw team waar uh, dit keer uh, vier extra studenten aerodynamica in zaten. Die hebben de auto uh, ja, het meest aerodynamisch uh, gemaakt. Dat, uh, zoveel werd, werd duidelijk toen we de andere auto's in Australië eenmaal, uh, eenmaal zagen. Dat zie je meteen? Ja, dat zie je meteen aan de, aan de vorm en de kwaliteit uh, van, uh, van, uh, ja, van, uh, van het ontwerp. Oké. Okay. En uh, ja, de zonnepanelen, dat, is, dat kun je nooit, uh, nooit zien, maar aan de kwaliteit van de afwerking, uh, en dat, dat, ja, dan, dan merk je wel of de auto uh, een kans maakt of, uh, of niet. Maar kwaliteit van de afwerking, het zal toch niet zo zijn dat ja, die andere teams het een beetje hebben, hebben afgemoffeld? Afge ja, het gaat om hele had, kleine details. Het, uh, het verschil tussen uh, de eerste en de tweede plaats was maar een paar uurtjes, nou dat is eigenlijk niks op 3000 kilometer. Uh, de auto's van Japan, uh, Delft en uh, het team dat derde weet van, van Twente hadden gewoon een, een hele goede uh, afgewerkte auto. En daarna um, merk je dat de teams die later binnenkomen ja, toch uh, een, een, ja, het ergens hebben laten liggen blijkbaar. Of op het ontwerp of op de bouw van de auto. Wie waren de absolute prutsers? Uh, nou, er zijn, uh, je hebt een, een aantal goede teams. Dat zijn de eerste acht. Ja. En het, uh, ja, de teams die erachter uh, komen, dat zijn toch ook vaak Aziatische universiteiten en uh, ja, ve veel teams die voor het eerst uh, meedoen. Maar iedereen, uh, iedereen die, die meedoet heeft in ieder geval uh, zijn stinkende best gedaan om met een goede auto uh, te komen. Dus ik uh, ga geen team aanwijzen. <laughs> nee, oké, okay, maar het is niet zo dat je af en toe een auto ziet dat je denkt, is dit nou de land te in de lucht of de world solar? Ja, dat wel. Ja, dat echt wel. waar? Zo, ja. Gek, ja. zo gek wordt ja. het wel? Ja. Halve zeepkisten? Met zonnepanelen erop, vier, vier spaakwielen op, uh, op de hoeken en uh, gewoon uh, meedoen voor de eer. Dat, uh, Alsof het in dat de achtertuin in elkaar is geknutseld, dat komt ook voor ja, maar dat, dat maakt het ook leuk. Dat hoort ook bij die World Solar Challenge. Ja, en de echte groeien die, die onderscheiden zich dan snel genoeg. Als je zegt net, het gaat ook om hoeveel van die energie je met name natuurlijk niet gebruikt. Dus hè, hoe hou je zoveel mogelijk van die energie over? Stel ja. nou, het is, uh, het is hartstikke bewolkt en er komt gewoon heel weinig zonne-energie binnen. Wat gebeurt er dan? Ja, dat klopt. Nou, we zijn gefinished in de regen. Dus dat, uh, dat is uh, niet, uh, niet hypothetisch, maar dat heeft ze echt voorgedaan de laatste dag... Uh, Scheen de zon niet, was het bewolkt, viel er een beetje regen en uh, wij hebben de race op uh, wat er nog in de accu's zat, uh, wat we over hadden, daarop hebben we de race uh, uitgereden. Ja. Het uh, team van Japan had, een, uh, had niet zoveel energie in de accu's, die moesten ook bijladen onderweg. Ja, dat duurde heel lang omdat er weinig, uh, weinig binnenkwam en daardoor hebben wij ook, uh, ook, uh, ook gewonnen eigenlijk in de regen. Kijk, en, en wat, voor, uh, wat voor iemand bestuurt die auto dan? Is dat ook een uh, ontzettend klein, uh, klein iemand die heel licht is? Nee, nou wel iemand die uh, op zich heel, uh, uh, heel licht is. Maar iedereen weegt uh, 80 kilo. Als je lichter bent, dan uh, moet je dat uh, gewicht uh, ook in een, uh, in, in, een, in een zakje grind uh, uh, meenemen. Hm. Het uh, gaat vooral uh, om dat er een, uh, een coureur is die niet al te brede heupen heeft. Omdat het uh, stoeltje waarin de, in de, in de coureur zit uh, heel erg klein is. Oké, okay. dus, uh, maar de rest wordt gewoon gecompenseerd met, uh, met extra materiaal. Dat, dat, dat, het gewicht mag het niet verschillen. Het moet in andere uh, dingen zitten. Nee, dat klopt. Iedereen, uh, iedereen weegt precies uh, 80 kilo. Daar uh, word je ook op gekeurd uh, voor het begin van de race. Okay. Als ik eens even het overzicht van de winnaars bekijk van de afgelopen jaren, dan is dat eigenlijk een heel saai overzicht. Het is namelijk ja. op een enkele uitzondering naar altijd Japan of Nederland. Ja, we zijn er heel goed in blijkbaar. <laughs> ja, maar betekent dat dat wij de enige zijn samen met Japan die dit belangrijk vinden? Nee, dat, dat zeker niet. Uh, er is ook een team van uh, bijvoorbeeld Michigan, maar uh, wat uh, altijd uh, meedoet met de Amerikaanse en de en, uh, Solar Challenge en de World Solar Challenge, zijn heel fanatiek. Het uh, team van uh, Twente uh, is uh, heel fanatiek. Um, dus er zijn, er zijn meer teams. Uh, die, uh, het Belgische team uh, is, is, is heel erg goed heel fanatiek. Stanford University uh, heeft het heel erg goed, ge, goed gedaan uh, dit jaar. Dus, uh, maar dan is het ja, toch dat opvallend uh, dat die nooit een keer winnen. Want je zou ook zeggen, er is ook voorlopig Want het zijn studenten, dus uh, het, jullie willen toch al... Even kijken, nee, Pan heeft al nu een paar keer gewonnen, maar Nederland er voor ook jaren achter elkaar. Het, dat kan ik me voorstellen, het zijn elke keer verschillende teams. Hoe komt het dat dan juist die TU Delft elke keer er weer met kop en schouders bovenuit steekt? Ja, waar Delft heel erg goed in is. Ik ben zelf geen, geen Delftiaan, maar ik nu, loop nu een jaartje of drie, vier, vier mee. En wat ik zie, is dat dit team heel erg goed is in de overdracht van de kennis van, het, van het, het team dat meegedaan heeft naar het team dat mee gaat doen. We voort op elkaars kennis en houden zo de kwaliteit van, de, van het team en van die auto heel erg hoog. En gaan er gaan ook bij ons altijd een aantal oud-teamleden mee om die continuïteit uh, uh, ja, goed in stand te houden. En dat werkt, dat werkt echt prima. Ja, en hoe zit het met de onderlinge rivaliteit? Ik kan me voorstellen dat die er flink is tussen Twente en Delft. Nou, tijdens de, de, tijdens de race natuurlijk wel. Hè. Dan gingen we elkaar geen, geen minuut. Maar uh, wat ik ook gezien heb, is dat het uh, ja, buiten de race om, hè, dus voor de start en na de finish... Die teams eigenlijk allemaal uh, prima met elkaar uh, omgaan. Geen zure reacties van Twente? Nee. Oké, okay, dat is mooi. Hey, en uh, zijn ze al binnengekomen ondertussen daar op Schiphol? Nou, we staan uh, nu echt bij de terminal te wachten. Ik zie wat passagiers uit deze vlucht uh, aankomen. Dus uh, ik, uh, ik ga er ook zo bij staan en, uh, en meejuichen en meeklappen. Dus uh, dat, uh, ja. ik, ik denk dat ze er zo aankomen. Oké, okay, nog, nog even tot slot als we kijken naar de toekomst. Want het hele idee is natuurlijk ook uh, de World Solar Challenge... om de ontwikkeling van auto's op zonne-energie te stimuleren... Uh, nu zijn we ondertussen al een aantal jaar verder sinds de start. Dat was namelijk in 1987. Ik heb nog nooit een auto hier in Nederland op zonne-energie gezien. Is het wel realistisch dat dat ooit gaat gebeuren? Nou, je ziet wel steeds meer auto's op, uh, op, uh, op elektriciteit rijden. Hè? Dat aantal dat, dat groeit. Nederland is uh, nou niet echt een land waar, je, waar de zon genoeg schijnt om elke dag daar auto's op te kunnen laten rijden. De innovaties die van zo'n solar team afkomen... Uh, ja, dat zie je bijvoorbeeld, uh, he, de kunst die deze studenten goed beheersen is om een auto zo licht mogelijk te maken. Zodat hij zo min mogelijk uh, energie gebruikt. Ja. Wat ook een reden is dat uh, DSM uh, dit team sponsort, omdat zij met name willen laten zien dat je met hun uh, materialen, hun composieten, uh, hele lichte, ste uh, sterke auto's kunt, uh, kunt, uh, kunt bouwen. En uh, ja, dat, uh, dat is denk ik voor elke auto ook heel, uh, heel belangrijk. Ja, maar echt auto's op zonne-energie, gaat dat er ooit van komen denk je? Ik denk dat er uh, steeds meer energie voor auto's van de zon afkomstig uh, zal zijn. Het team van Eindhoven heeft dit jaar meegereden met een uh, gezinsauto op uh, zonne-energie. Dat was ook heel bijzonder. Ik heb er gelukkig nog even in... Uh... In mogen zitten. Yeah. Ja, zij hebben zich uh, daar, daarin uh, gespecialiseerd. En wij, ja, het Team van Delft rijdt echt mee in de, in, de, in de Formule 1. En je weet dat daar ook uh, de afgelopen jaren heel veel innovaties uit, uh, uit voortgekomen zijn. Ja, nou ja, wie weet waar dat ooit nog toe leidt. Uh, succes met de ontvangst, Zo en de felicitaties voor het team. Ja. En uh, voor jou bedankt, Boon, van uh, Media, Media Relaties Nu om. En uh, op de winst uh, weer dan. Uh, over twee jaar, ja. denk ik. <laughs> Dankjewel, graag ja. gedaan. Fijne dag. Oké, okay, het is vandaag 12 november 2013 en er staat een hoop te gebeuren. Bijvoorbeeld de rechtszaak tegen ex neuroloog Janssen Steur die gaat verder. 30 Seconds to Mars treedt op in het Dome in Amsterdam. Je hebt vandaag ook het Amsterdam Animation Festival, een soort filmfestival voor animatiefilms. Een protest tegen wetsovertreding in de varkenshouderij. Minister Bussenmaker krijgt het eerste exemplaar van het verzamelde werk van Anne Frank. In de Tweede Kamer wordt het belastingplan 2014 besproken. Er is in Den Haag een protestactie tegen de komst van Marine Le Pen... georganiseerd door de EFE, of eigenlijk gewoon de AFA, dat is de actie. In Reuven wordt er een stille tocht gehouden naar aanleiding van het gezinsdrama. Naar deelnemers wordt gevraagd zich in roze te kleden en lampions mee te nemen. En burgemeester Wolfsen van Utrecht krijgt de Smartlappen ambtsketting... uit handen van de organisatie achter het Utrechts Smartlappenfestival, Festival. Helemaal vol. Zometeen natuurlijk het NOS Radio 1 journaal. Daarin gaat Lara Rens het hebben over de Filipijnen. Ze hebben een verslaggever ter plaatse die meer informatie heeft. Maar we gaan het ook hebben over het media-imperium van Rupert Murdoch... waar een flink gat in dreigt te komen sinds de voetbalrechten in Engeland niet naar Sky zijn gegaan. Nou ja, dat en veel meer zometeen na 6 uur in het Radio 1 Journaal. Van mijn kant een fijne dag.